Heb je dat zelf niet al gerecenseerd? Ik? Dat zou wel heel vervelend zijn. Nee, ik hey, dacht ook al. Kijk hier eens. Het staat in de Je kan wel zien dat je met vakantie bent geweest. Ja, <laughs> Wat heb ik wel als de bliksem Jan Nederse bellen voor die het boek aan de handen geeft. Ha, dus ik moet er niets van begrepen hebben.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 Hij is wel in het gebouw. Dan sla je me dood. Dat zal ik niet doen. Ha, Jaring, moet je net hebben. Ja. Hebt u een kop koffie voor me, meneer Gart? Ja. Is Wichbold ziek? Al meer dan een maand. Al meer dan een maand. Jaring, jij gaat al meer kort dat Richard die dag van hal bekrijgt.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 Ah, Hans, ben je weer terug? Heb je nog wat beleefd? <laughs> Ik heb een schaap gered. Hé. Hey. <laughs> ja, dat lag in onmacht. Wat is dat nou? <laughs> dan liggen ze op hun rug en dan kunnen ze zich niet meer omdraaien. Hé, hey. <laughs>